4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Texel Blok. Rentemanipulatie kost de Rabobank 774 miljoen euro... en de kop van topman Piet Moerland. En Ellen Greenspan, oud-voorzitter van de Federal Reserve van Amerika... ziet het licht. Dat straks in de villa. Nu is het NWS-journaal met Renate Evers.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 Dijsselbloem vindt de boetes die zijn opgelegd aan de bank terecht. En hij respecteert de beslissing van bestuursvoorzitter Moerland om op te stappen. Van het boetebedrag gaat 70 miljoen als schikking naar het Nederlandse Openbaar Ministerie. In ruil daarvoor volgde geen strafrechtelijk onderzoek naar de bank. De omsingeling van het Van der Valkhotel in Vught is voorbij. Een grote politiemacht zocht sinds vanmorgen naar een waarschijnlijk gewapende man. Maar hij is niet in of bij het hotel gevonden. Vanochtend zagen surveillerende agenten de man in een auto rijden... en daarop begon een zoekactie. De omgeving van het hotel werd afgezet en het gebouw werd ontruimd. Een grote groep gewapende agenten doorzocht het hotel. De Tweede Kamer mag best met klokkenluider Edward Snowden... praten over afluisterpraktijken. Maar de Nederlandse regering houdt zich aan de afspraken... over uitleveringsverdragen met bondgenoten. Dat zei minister Plasterk op vragen van de SP. Ik wil uw Kamer op geen enkele manier beperken in het spreken met de heer Snowden. En er zijn in dit uh, tijdperk ook allerlei manieren uh, om dat uh, te doen. Uh, maar als de vraag specifiek is of de, of de regering een standpunt wil innemen over uitleveringsverdragen... dan heb ik al gezegd, als u daar nader in detail over wilt ingaan... moet u dat met met de collega van Justitie uh, bespreken. Maar de Nederlandse regering is daar niet voor. Tweede Kamerlid van Raak wilde weten of de Kamer Snowden kan uitnodigen... zonder het risico dat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Kamer heeft volgens hem veel vragen aan de klokkenluider... die de afluisterpraktijken van de NC openbaar maakte. De Hoge Raad moet de Nijmeegse Scooterzaak laten overdoen. De vrijspraak van het veroorzaken van een dodelijk ongeval... is onvoldoende gemotiveerd, zo schrijft de advocaat-generaal in een advies. En Zo'n advies wordt meestal door de Hoge Raad overgenomen.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 Met twee jaar zonnige periode, maar er vallen ook een paar buien. En het is ongeveer 13 graden. Morgen in het noorden eerst nog een bui. Verder is het droog met veel zon. En het wordt dan een graad of 12. Donderdag neemt de kans op regen weer toe. Waar staan de files, John Sahoka? Die staan onder meer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Knoop het Eemlessen en Afrit Bunschoten, 5 kilometer. A15-Europoort richting Rotterdam, daar staat 4 kilometer... tussen Rozenburg en Spijken en Nissen. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda. daar staat tussen Afrit Spaanse polder en Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer. Na de ster gaat de file verder. Even geduld.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 Vila VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Vila VPRO. Tot half vijf en bij u hier op Radio 1. Met ons panel, ons economiepanel Klinkende Munt. Vandaag met Sandra Flippen, zij is hoofdredacteur van ESB. Economische statistische berichten, hartelijk welkom Sandra. Roe Jansen is financieel publicist, ook welkom. En Paul Jekkers van de Bond voor Postpersoneel. Nou, we horen het al de hele middag in het nieuws. De Rabobank krijgt een... Enorme boete, tot nu toe de op één na hoogste boete voor alle banken... die zich schuldig hebben gemaakt aan die rentefraude. Schaamteloze fraude, zei Dijsselbloem. Schaamteloze fraude, zei Dijsselbloem. Het is een, een, een boete van bijna 800 miljoen euro. En uh, vervolgens Piet Moerland, de topman van Rabo... maakte bekend dat hij per onmiddellijk opstapt. Hij heeft er zelf niet van geweten, hij is ook nergens schuldig aan... maar wil wel een duidelijk statement hiermee afgeven. Roel... Even eerst nog over, over, die, over waar het over gaat. Het is die Libor-rente. Dat is de rente die banken mekaar onderling berekenen... als ze mekaar geld lenen. Ja. Dat nog even. De hoogte dat van die boete Dat is wat... Uh toch behoorlijk opvallend is. Nou, ja, dat vond ik opvallend. Dus het is echt heel onthutsend... dat de Rabobank de dus ene grootste boete krijgt... in dit uh, ja. LIBOR-schandaal. De Zwitserse bank USB... die krijgen nog wat meer boter... hebben nog wat meer boter op erop, dan de hoofdstuk in Nederland. Ja? Maar wij zijn dus de Rabobank is dus toch... Hè, die keurige, nette, saaie... provinciale, uh, coöperatieve bank van Nederland... die blijkt dus gewoon heel dik... in de foute boel te hebben gezeten. En voor een hele lange periode... zes, zeven jaar, als ik het goed begrepen heb... met een heel team, iets van dertig mensen... daarmee zijn ze dus eigenlijk... Uh, ja, daarvoor worden ze ook zo hoog gestraft. Omdat mm -hmm. het zo'n zo omvangrijke fraude is geweest die ze gepleegd hebben... met die manipulatie van de rente... waar een bank dan uh, met zijn eigen posities die op de financiële markt hem weer op voordeel uit kan trekken. Dus ze hebben zichzelf bevoordeeld via die... Uh, die manipulatie van die basisrenten. De Nederlandse Bank heeft vanmiddag... In, want het is een van de banken waarmee ze hebben moeten schikken natuurlijk... heeft vanmiddag ook al laten weten dat, ze, dat het werkelijk zeer omvangrijk was. Zeer ernstig. Dat er iets aan de bedrijfscultuur zal moeten veranderen. Dat Rabo dat ook heeft toegezegd, Sandra. En dat ze daar zo op toe gaan kijken. De Nederlandse Bank gaat heel erg toezicht houden. Misschien zelfs verscherpt. Als ze er ook maar aan twijfelen dat dit zich weer voor zou kunnen doen. Dat is nogal wat. Ja, en tegelijkertijd zegt dus ook... Um de raadbank, dat de top van het management niet op de hoogte was. Dus je kunt je eigenlijk afvragen... was de top van het management dan ook niet op de hoogste hoogte van de bedrijfscultuur? Die ze dus blijkbaar wel willen aanpakken. Dat is wel het enigszins tegenstrijdige. Ja. Ja. Iemand die suggereerde mij dat die het helemaal niet onwaarschijnlijk zou vinden... als het aftreden van Moerland ingegeven is als afleidingstruc... zodat het journalier niet verder gaat graven naar wie wat weet. Dus dat zou impliceren dus... dat het niet om een bedrijfscultuur... maar om een, om een breder cultuurprobleem gaat. Ja. ja. En dat, uh, ja, dat suggereer je ook een klein beetje met te zeggen... van uh, ze weten of die bedrijfscultuur niet... of der, je kent hem niet, of er is niet mee mis... of je gaat er iets aan veranderen. Maar beide kan niet natuurlijk. Nou, het is in ieder geval bekend dat de uh, manipulatie uh, heeft plaatsgevonden... Uh, door de betrokkenen om uh, hun eigen bonus te spekken. Hm. Uh, dus dat betekent uh, dat het onderdeel... Dat, zeg, dat het mogelijk is geweest binnen de structuur van de bonus... om dat voor elkaar te krijgen. Dus eigenlijk dat, in die zin is het terecht dat de Rabo... Kijken naar hun cultuur, hmm. omdat ze moeten nadenken over of de manier waarop zij hun bonusstructuur hebben ingericht, of zij niet eigenlijk de kat op het spek hebben gebonden om ja. uh, Ik geloof partijken. dat ze die bonus ja. al hebben afgeschaft bij de Rabo, hoor, meen ik. Maar ja. nog wat anders over die bedrijfscultuur sinds kort. Oh, iets anders over die bedrijfscultuur uh, is dat. Of Moerland stapt nu wel op, Paul, maar Sico Schat, dat is de man in de Raad van bestuur die verantwoordelijk is voor deze Libor-handelaren, voor die verschillende bankiers... die blijft zitten. Dan zou ik als Nederlandse bank zeggen... we gaan onmiddellijk onder verscherpt toezicht, want dat is heel gek. De man binnen de raad van bestuur die daar verantwoordelijk voor was, blijft. Ja, of het is misschien erg handig dat hij blijft... want hij kan de vragen beantwoorden. <laughs> als hij wegloopt, mm -hmm. dan, dan heeft hij een daad gepleegd... dan heeft hij een verantwoordelijkheid. Ik ben er nooit zo verschrikkelijk van onder de indruk... De, de, op, op het moment dat iemand allerlei loopt te maken... om onder een verantwoordelijkheid uit te komen. Dan denk je, nou, het wordt tijd dat hij weggaat. Maar als hij zonder veel commentaar nu weggaat... dat is een behoorlijk ernstige zaak. Maar ja, dat is mooi. Dat is vast een goede vertrekregeling voor hem geregeld. Hmm. Roel, kan, kan je trouwens uitleggen... Ja, de Moerland, Moerland, ziet, daar ja, de Moerland af. ziet er van ja. af. Maar ja, kijk, hij zou over een paar maanden sowieso met pensioen gaan. Dus ja. het, is een beetje, het is inderdaad een soort slachtoffer van Moerland... Ja. die een paar maanden moet inleveren ja. als uh, voorzitter van ja. de Raad van Bestuur. Denk jij dat er meer achter zit? Nou ja, kijk, ik deed mij onmiddellijk denken aan die affaire met de Rabo-Wielenploeg... die in de Tour de France jarenlang ja. op doping heeft gefietst. Daar wist de Raad van Bestuur van de Rabo ook niks van af, uh, Terwijl, ja het toch wel redelijk voor de hand lag... dat er ook in de Raboploeg, als het in zoveel andere ploegen gebeurde... met zoveel andere renners, dat het natuurlijk ook aan de hand is. Ja. Dit zijn een soort eh, paradepaardjes van de bank... die in Londen, hè, in de City, centrale posities innemen in het bankbedrijf. Dus dat de raad van bestuur er niet vanaf weet... dat zou eigenlijk ook nog heel schandelijk zijn. Want daar horen ze vanaf te weten. Misschien ja. hebben ze wel zitten slapen. Dat ja. is ook schandelijk. Ja. En geloven jullie, dat, uh, uh, geloven jullie de bank als ze zeggen... Het gaat ons financieel niet, uh, uh, natuurlijk niet de kop kosten. We hebben hier helemaal rekening mee gehouden, ook met deze hoogte. En het gaat wel van de winst af, denk ik. Of van, ja, het zal van de winst af gaan, maar we kunnen dit makkelijk trekken. Sandra, wat denk je? Of ja, is dat uh, ook maar een gokje? Het zal zeker verstandig zijn om dat uh, te communiceren naar buiten toe. Hmm. Maar uh, ja, of dat uiteindelijk uh, uh, hun in de problemen gaat brengen, kan ik niet zeggen. Ja, ja. Wie kan het trouwens uitleggen? Ja, als je die, die, die balansen ziet, dan... dan is natuurlijk ontzettend zuur geld. Heeft zo heeft iemand dat geloof ik ook genoemd. Maar maar dat kunnen ze betalen. Ja. ja maar ze hebben het al gereserveerd. Is dat geen schuldbekentenis? Nou, ik denk dat ze een lager bedrag gereserveerd hebben. Er was ook het gerucht ging van nou, het zal misschien niet van 400 miljoen zijn. Het ja. dus is dus het dubbele zo'n beetje. Dus dat zal toch. The Financial Times heeft het bijna ja, goed gedaan. Ja, ja. Ja. Maar. Um, dus het mooie is, het is pas naar buiten gekomen nu... omdat de Amerikaanse overheid een paar weken dicht lag... vanwege die shutdown, ja. weet je wel. Anders oh ja. was het drie weken geleden al naar buiten gekomen. Dus daar is de Rabo nog even mooi weggekomen. Ja. Maar de Rabo heeft nog wat meer problemen. Ze zitten met een grote portefeuille MKB... Kredietverlening. Met een, klein met een klein bedrijf. En daar gaat het slecht door de recessie. En daar moeten ze ontzettend op afschrijven. Daar zitten ze met veel probleemleningen. En ze hebben ook nog de grootste hypotheekportefeuille ja. van Nederland. Het gaat slecht met de woningmarkt. Nou, dat verhaal kennen ja. we zo. Ook daar zitten ze dus echt gewoon in grote Zal problemen. Zal daar toch, toch nog één draadje wat hier los zit. Uh, wat is de Rabobank nou wijzer geworden van het rommelen... met het vaststellen van die onderlinge rente die die banken elkaar berekenen? Hoe kan je daar nou wijzer van worden? Nou, daar hebben ze mee. Ze hebben gerommeld met het vaststellen van de hoogte van die Libor-rente. Ja. Dus die rente die die banken elkaar rekenen als ze elkaar ja. geld lenen. Ik zou zeggen, doe dat met gesloten portefeuille. Je hebt allemaal wel eens geld van, van, van elkaar nodig. Betaal je geen rente aan elkaar. Maar goed, die rente oh, is maar, er wel. Ja. Maar hoe worden ze, zijn ze er nou wijzer van geworden? Nou, ze hebben daar geld aan verdiend, omdat dat de rente is uh, waar, waar vervolgkredieten uh, op gebaseerd zijn. Ook je hypotheek nee, bijvoorbeeld, toch? Okay. Ja. ja, ja. Dus, daar, dus de, uh, hoe hoger, hoe meer geld ze daar aan verdienen. Aha, en dan ja. komt het weer bij de bonus van die mensen terecht. Want nou, dan hadden wij het in het voorgesprek even over Sandra en ik. Eh, bedrijfscultuur. Eh, je, je, je zou eens goed moeten kijken naar de wijze... waarop je je, je gedefinieerd hebt... onder welke omstandigheden mensen bonus krijgen. Mm -hmm. en, en die bonus die lijken... Ik, bedoel, ik heb ze natuurlijk niet gezien, maar... die lijken heel erg vaak gebaseerd puur op het gewin van het bedrijf... en het verhogen van de aandeelhouderswaarde... Maar dit dat is natuurlijk dit is een enorme reputatieschade die het bedrijf oploopt. Daar waar ze zich altijd zo als een keurige bank verkopen... en wij zijn anders dan die andere, want enzovoort. enzovoort die beurs enzovoort. genoteerd en coöperatie, ja. Die ja. werken blijkbaar intern toch ook met een, een definiëring van de taak... Is die eigenlijk alleen maar gericht is op het verhogen van aandeelhouderswaarde en, en winst... en niet op allerlei andere zaken die ook belangrijk zijn voor een bank. En dan bind je de kat natuurlijk al gauw op het spek. Ja. We nog even reageren. Ja, want wat ik daar interessant aan vind is dat um, uh, juist omdat Rabobank een bank is die zo in de samenleving uh, staat, uh, zouden ze zeker goed kunnen kijken naar wat er in Duitsland gebeurt. Daar is namelijk de, uh, de bonus van de bestuurders is niet zozeer gericht op het uh, maximaliseren van de aandeelhouderswaarde, maar ook op de, uh, het belang van het bedrijf. En het belang van het bedrijf dat is dan ook gedefinieerd als het belang van het bedrijf in de samenleving. En, dat staat gewoon op papier. Dat staat dat op het, papier. Ja, en dat, mm. uh, wat een mooi plan ja, om dat te doen. Ja, dus daar zou je ook eens over kunnen nadenken. Over wat het aandeelhoudersbelang of het bedrijfsbelang precies zou kunnen zijn. Ja, ja en Rabo heeft niet eens aan de louders, hè? Nee, Het is een coöperatieve mm. bank. Het CDA in de bankaire wereld. Even een kort onderwerpje tussendoor. Alan Greenspan, dat was de voormalige voorzitter... van de Federal Reserve Bank, de, de Nederlandse bank... maar dan van de Verenigde Staten. En die heeft een boekje geschreven. En daar heeft hij de crisis in geanalyseerd. En daarin heeft iedereen schuld aan de crisis, behalve hij. En hij zegt ook, uh, wat ik gedaan heb met, het, uh, met de, uh, een zeebel in de huizenmarkt hebben gecreëerd... door geld zo goedkoop mogelijk te maken. Dat is gewoon allemaal onzin in de literatuur. Is zo'n relatie niet aantoonbaar. Wat wel zo is, is dat we in al die economische modellen... dat we gewoon de menselijke psyche... het kuddegedag, et cetera... niet meegenomen hebben. Maar mij treft niks en iedereen is verder een lul. Dat zegt hij eigenlijk met zoveel nou, woorden. Roel het doet mij eraan maar. denken... een oude man die naast zijn functie staat... Uh, die dan ineens het licht ziet. Het maar irriteert. Nee, nee, maar jij, ja, We dachten meteen aan jou. Nee, maar jij kent die wereld. Dat... dat, dat irriteert toch een beetje? Nou, hij heeft, uh, Laat die man dat licht gezien Grinspan hebben toen hij nog in functie was. Ja, ik heb het boek niet, nog niet, zelf niet in mijn handen gehad... maar hij heeft een heel groot interview afgelopen zaterdag... met hem in de Financial Times gestaan... van Gillian uh, Ted een van hun sterrenverslaggeefsters... Uh, antropologen. En Greenspan vraagt haar kun je hem eens wat antropologische boeken aanra aanraden? Want daar wil ik me eigenlijk ook in verdiepen. Hij vertelt ons dus ook dat hij op zijn 87... nog twee keer in de week tennist, uh, ja. fair, dus, Had hij dat uh, lekker gedaan voordat hij die baan... bij de Fellow Reserve ja, ging doen? Ja, precies. Nou, kijk... Greenspan was natuurlijk altijd een soort marktfetischiste. Hij gelooft heilig in de werking van de markten. Markten lossen alle problemen op. En het is een rekenwonder, die man. Hij rekent als een gek. Hij kan heel goed modellen maken. En, en daar had hij dus ook een heilig in. En nu zegt en. hij eigenlijk... kijk, in de reële economie, de economie van goederen en diensten en zo... daar werkt dat allemaal. Maar in de financiële economie, in de financiële wereld... in de bankaire wereld, daar werkt dat dus kennelijk niet. Want als banken zich hebben opgeladen met schulden... en heel veel kredieten hebben verstrekt en er komt een crisis dan Slaan alle stoppen door en dan heb je dus de grote het pandemonium van 2008, dus hij doet eigenlijk één stapje terug op zijn onbeperkte geloof in markt. Hij zegt: in, financiële, in de financiële wereld werkt dat niet als je een crisis krijgt bij banken, financiële instellingen die tot over hun oren in het in de, in de, in de kredieten, dus in de schuld zitten. Ja. Sandra ja. Ja. En daar is hij dus toch heeft hij een stapje veranderd. En hij zegt nog een, ja. hij zegt nog twee andere heel interessante dingen. Hij zegt: Eigenlijk is de het volume van schuld wat in de markt zit... is nog veel groter dan het was. En dat is eigenlijk heel beangstigend. En hij zegt banken zijn veel te groot en ze moeten kleiner worden. Ja. Dus hij heeft toch, iets van, hij heeft toch ja. wel iets geleerd. Heeft Sandra? Ja. Jij moet nodig iets zeggen. daarover. Nou, dus uh, die laatste twee dingen die uh, Roel zei... die heb ik inderdaad niet gelezen. Maar um, van wat ik er wel van gelezen heb... was ik vooral verbaasd over dat die... Eigenlijk ten eerste uh, heel ver openstaande deuren intrapt. Want we weten eigenlijk al op zijn minst sinds 1945 van Pieter Hennetman dat uh, uh, mensen op zijn best beperkt rationeel zijn. Dus uh, dat hij daar nu achter komt, dat vind ik echt uh, bizar. En hoe vindt en, en, dat bij jaren publicatie? En het tweede wat hij doet is dat hij zich dan heel verbaasd opstelt over een uh, verschijnsel wat je echt met de klassieke uh, economische handvaten ja. gewoon makkelijk kunt verklaren. Waren. Bijvoorbeeld dat bankiers uh, risico's hebben genomen. Uh, die op een gegeven moment kunnen leiden tot het niet voorbestaan van hun instelling. Um, Daar was hij ook verbijsterd over. Dat, dat is frappant, ja. want, want, want we weten gewoon: uh, moreel gevaar heet dat. dat als uh, bedrijven of instellingen too big to fail zijn. en ze worden dus, dus, zeg maar, the winner takes all. maar als je verliest, dan is de, uh, de schade niet voor jou. Ja, dat is een klassiek geval waarin dit soort uh, risico's ontstaan. Hmm. En dat had hij echt moeten weten. Hmm. Dus, ja. Ik, ik, vond, ik vond het ook wel verbijsterend dat hij op zijn 87e en zoveel jaar voorbij de vet tot de conclusie komt dat financiële markten instabiel zijn. Dat, nou, ja. dat had hij dan natuurlijk ook wel wat eerder Paul, kunnen beschermen. als je dit, als dit op een rij... Uh, de man heeft niet zomaar, in, niet zomaar een baantje gehad... maar als hij verkeerd met zijn ogen knipperde, dan donderde de beurs in elkaar. Mm -hmm. Wat vind jij dat alles bijeen zo? Ja, ik heb... Ik heb... N niet veel meer dan een interview gelezen... Mm -hmm. en, en wat kritiek van mensen die zeiden... van nou, hij had beter wel de schuld bij zichzelf kunnen zoeken... voor ja. uh, die hele crisis. Dat vind ik dan ook wel wat gemakkelijke kritiek. Maar het feit dat zo'n vooraanstaand persoon... dat ben ik helemaal met Sander eens... nu pas ontdekt dat er ook zeer veel irrationele elementen... in beslissingen van mensen, maar ook van instellingen zitten... dat... Nou, is wel een dat lijkt erop alsof je toch op de een of andere manier... een straatje probeert schoon te poetsen... waarvan die bang is dat er per nou, meer vuil in terecht komt... dan ze bezem ja, kan. Ja, ja dat, dat, Ik weet niet of dat zeker zo is, want... Um... Kijk, er zijn ook echt nog steeds gewoon twee scholen. Je ziet het perfect aan de vorige week gewonnen Nobelprijs voor de economie. Fama aan de ene kant. Met uh, het idee dat, dat uh, eigenlijk alle uh, verwachte uh, schommelingen... van, de, van waarde in, het, in de prijs van het aandeel verwerkt zijn. En dat tegenover eigenlijk iemand die door het ontkrachten van die, van die FAMA-hypothese... Uh, ook de Nobelprijs heeft gewonnen, dat is Schiller. Die zegt, nee, er zijn juist allerlei irrationele aspecten... die een, die een speculatieve bubbel kunnen veroorzaken. Ja, ja, dat ging over die lange en korte termijn. Lange termijn kan wel korte termijn... kan je eigenlijk nooit helemaal precies uh, voorspellen. Precies. Dat, dat was het een beetje. Ja, nee. maar wat dan interessant aan is... is dat je dus... dus het hoeft niet uh, te willen zeggen dat iemand echt actief... zijn straatje probeert schoon te vegen, zoals Paul zegt. Het kan zo zijn dat als je je in een omgeving uh, uh, begeeft net dat heeft de gedragseconomie leert ons dat, dat um, je dan sociale normen je eigen maakt... waardoor je eigenlijk niet ziet dat er buiten jouw sociale omgeving... Uh, de, de wereld anders wordt gepercipieerd. Ja. Um, en da dat zou kunnen dat Greenspan zich in een, in een situatie heeft begeven... Uh, waarin hij eigenlijk alleen maar bevestigd werd in zijn eenzijdige denkbeelden... Ja. Je mag misschien, je kan zeggen, dat kan zo zijn. Ik geloof dat we er langzaam aan hand achter zijn... dat de hele top van de financiële wereld van de hele wereld daarin zat. Maar hij Doe? was er wel extreem. Kijk, hij was ja. een groot fan van Ayn Rand. He, die beroemde Russische-Amerikaanse Russisch -Amerikaanse schrijfster en zo. Nou, als je één rationalist wil ja. tegenkomen... lees ze haar boeken nog eens een mm. keer na. Dat is één ja. denderend verhaal ja. van rationaliteit. Ja, en ja. er zit geen gevoel en sentiment in. Daarom ja. zijn die boeken ook niet te pruimen. Maar goed, dat, ja. uh, ze hebben grote invloed. We gaan even terug naar vorige week. Toen kondigden de curatoren van de failliete DSB, Dirk Scheringa Bank, aan eh, om de Nederlandse banken voor, bank voor de rechter te gaan slepen. En ze eisen op de honderden miljoenen staatsschadevergoeding van die bank. Hoeveel precies dat moet nog vastgesteld worden. Er zijn drie redenen voor. De DSB had nooit een bankvergunning mogen krijgen van de Nederlandse bank. De controle op de praktijken van de bestuursvoorzitter Scheringa waren volstrekt onvoldoende. Dus twee. En drie. De DNB, die trok het tapijt onder de DSB toen de bank in nood zat... en dat leidde tot een faillissement. Met andere woorden wordt hier gezegd onnodig. Um, ja, um, en Pieter Lakenman die complimenteerde de curatoren met deze stap. Hoel. Ja, nou ja... Het gekke is, DSB had een bankvergunning. Die hadden ze in 2000 gekregen. Die functioneerde niet goed, die werkte niet goed. En in 2005 is die bankvergunning vernieuwd. Dus het was geen nieuwe vergunning die ze in 2005 voor het eerst hmm. kregen. Het was een herziening van de oude vergunning die ze al hadden. Ze zouden zichzelf te kijk zetten als in tweede instantie... die vergunning ja. niet verlengd hadden. Ja, ja, omdat ze dan gezegd precies. hadden, we hebben verkeerde beslissingen genomen. Dat konden ze eigenlijk niet. Dat was dat probleem 1 ja. waar de Nederlandse bank mee zat. Waar overigens eh, Arnold Schilder, de directeur Toezicht was... en die geheel in duisternis verdwenen is. He, of in de tijd hoort ja. nooit iemand meer van, maar, maar dat is de man die erover ging. Ja. Cool, is dat niet vreemd? Waarom zou je, als je een vergunning vernieuwt... waarom zou je dan niet de optie hebben om hem niet te vernieuwen? Omdat D DSB ja, Omstandigheden niet veranderd uh, waren, dan zeg je iets over jezelf. Dan zeg je iets over jezelf. Ik ja, was ja, ja, de, zelf de, zelf de kist te ja. van DSB. Maar ja. tot 2005 ging het heel goed met DSB. En het was een hele populaire bank. Het groeide en dat was allemaal fantastisch. Mm -hmm. uh, dat Geringa gaan ondertussen die bank gebruikt als zijn eigen... Uh, ja, moet je zeggen... Maar hoe in, weet het, je wat het verhaal dan minder sterk maakt? Een voor zijn hobby's. Dat is ja. ander Wat minder sterk is dat Noud Welling zelf in die verhoren... of in die, in die gesprekken heeft toegegeven, achteraf was ja. het misschien beter geweest als we die vergunning ja. niet hadden gegeven. Ja. Dat had het verhaal weer ja. een ik, beetje onderuit. Ik, ik heb hem geïnterviewd hierover. Heb ja. voor, toen, uh, voor het boek wat ik met hem gemaakt heb. Daar zegt hij ook van ja, we hadden het sneller moeten doen... en we hadden het beter moeten doen. Daar geeft hij al eigenlijk wel, gaf hij ook wel aan van, dat hij niet heel gelukkig was... met de manier hoe het gegaan was. Maakt dit enige dan. kans, deze, deze zaak? Nou, het gebeurt bijna nooit. Ja, hè, dit. Het, gebeurt het is heel, eigenlijk heel nooit. Ik het. En hmm. uh, Wat er dan uiteindelijk zou gebeuren is dat... Uh, de, Nederlandse bank een beetje aan de curatoren moet betalen... maar de Nederlandse overheid, is schatkist, een heleboel... en dat de curatoren het geld vervolgens aan de schuldeisers gaan uitdelen... en dat zijn de banken. Dus hmm. eigenlijk wordt het dan met een omweg terug Maar er was ook iemand die een keer op opgeschreven heeft... dat uh, je nooit ook internationaal ziet... dat de centrale bank uh, ooit veroordeeld ja, uh, wordt. Nu zijn we natuurlijk wel een apart landje. Ja, dat is nou, de, In de meeste landen hebben wetgeving die dat verhindert en in Nederland is die wetgeving na de DSB-affaire overigens pas aangepast. Ja. Dus Paul, dit zou de even... eerste en de laatste keer kunnen worden. Is het niet mogelijk? Als het naar de, na de allemaal, dit soort dingen. Ja, maar goed, het is, euh, zeggen. Curatoren in faillissementen, nou, het gaat nu toevallig op een bank... die zijn altijd op deze manier bezig kijken... of er ergens iemand nog aansprakelijk gesteld kan worden... voor een of ander deel van de deconfiture... zodat ja. ze de schuldeisers dus de beter kunnen, nog kunnen betalen. Zoveel mogelijk ja. Is, ja. geld binnenhalen. Ja. Dat is niet zo vreemd. Ja. Ja. Nou. Ik ja, ben het met de rol eens, maar ik ben daar aanzienlijk minder deskundig in dan hij... Dat het mij ook niet erg waarschijnlijk lijkt dat ze zo'n procedure winnen. We gaan, uh, ten slotte, ik wilde het ten slotte da, namelijk nog eventjes over, over de ar een arbeidsmarkttechnisch ding. Ja, er stond vanochtend in het ja. Financieel Dagblad een artikel van Paul van Heijden, hoogleraar intern arbeidsrecht. Kort gezegd ging het over, over uh, flexarbeid of vaste contracten. Kort gezegd zegt hij: Het lijkt alsof iedereen tegenwoordig flex werkt. Dat is helemaal niet waar. De meerderheid van de mensen heeft nog steeds een vast arbeidscontract. Maar dat gaat absoluut onbetaalbaar worden door overheidsbeleid, door CAO eisen. Um, uh, het wordt vast is nog steeds de norm. Maar dat gaat een keer ophouden. En we moeten kijken of we dat wel willen. En als we dat niet willen. Nu aanpakken en zorgen dat er ergens beweging komt. Sandra. Uh, ja, nou, ik ben het daar helemaal mee eens. En, uh... Maar wat is die beweging dan? Want dat zegt hij namelijk niet. Hij zegt gewoon beweegpunt. Maar ik weet niet tegen wie hij dat zegt. Nee, nou ik, kijk. Ik denk dat je moet beginnen bij het uitgangspunt. Dat het in het belang van zowel de werkgever als de werknemer is gewoon... Uh, dat er een duurzame arbeidsrelatie tot stand komt. Want... Uh, Kennisverlies Bij bedrijven is een serieus probleem door verloop van werknemers. Dus mm. het is niet altijd zo dat de, dat de werkgever al maar zo, zo flexibel mogelijk contract wil. Dus optimale flexibiliteit is niet maximale flexibiliteit. Dus daar kom je ook nooit uit. Okay. Maar, maar dus nu zegt dus... hij, dat is heel mooi en laat dat het uitgangspunt zijn. Nu ja. is dat onbetaalbaar. Nee, dat klopt. Nu is het inbetaalbaar. En een van de grote problemen die daar uh, wat mij betreft uh, zijn... is dat uh, het op dit moment zo is ingericht dat de meeste zekerheid... Uh, gaat naar de mensen die het langst werken, meest ervaring hebben... Hm. en ook het hoogste loon hebben. Terwijl eigenlijk zouden loonkosten en de kosten van sociale zekerheid... zouden substituten moeten zijn. Dus zeg maar, de jongeren die minder zekerheid hebben... moeten gewoon dat gecompenseerd krijgen met meer loon... Ja. En hey Paul, hij zegt, hij zegt er ook nog iets bij. Hij zegt, uh, ik, hij constateert het. Het is een trend. Het zal steeds minder worden, maar het is ernstig, want we moeten erover nadenken. Want daarmee trek je ons hele sociale Dat, stelsel onder onder, onder water. Het dus hele sociale stelsel is gebaseerd op mensen in loondienst, waar premies voor afgedragen worden volgens een bepaalde uh, uh, formule. En als die, uh, die spoeling daar dunner wordt vanwege het feit dat er steeds minder mensen zijn... zal ook op enig moment blijken dat uh, die kassen niet meer voldoende gevuld zijn... om de ambitie die daar tegelijkertijd in zit... we garanderen u dit en we garanderen u dat, om die waar te maken. Dat staat als een paalbaar verwaarding. Wat vind je van het idee van Sandra? Jeetje, dat het is nee, langer is, de denktijd nee, worden, Ik heb er uiteraard wel even over nagedacht. Ja. Hij, uh, van de Heide die heeft het heel erg over de kosten gaan te hoog. Uh, die worden te mijn, mijn ervaring, en ik heb nogal wat ervaring... met het spreken met uh, directies van allerlei bedrijven... is dat als het nu alleen maar om de kosten gaat dan kan dat weliswaar een lastig probleem zijn. Maar een overzichtelijk probleem. Je kunt uitrekenen, je weet, je weet hoe je spullen kan verkopen... Je weet, enzovoort, enzovoort. Dan kunnen er nog steeds dat soort elementen in zitten. Hè, van, want dat, dat, ik mag het natuurlijk niet zeggen... maar ik weet zeker dat die discussie gaat komen. Van, moeten, we, moeten, we de, moeten we nog steeds werken met deze schalen? Moeten we de ouderen altijd meer geven dan de jongeren? Enzovoort, enzovoort. Ik denk dat een, het grootste probleem van uh, de vaste arbeidscontracten... dat zijn de verplichtingen, vind ik die uh, ondernemingen, werkgevers ook gekregen hebben... die daar allemaal bij zitten. Oh. Afgezien van het feit dat die mensen in dienst zijn. Kijk eens naar die, naar die twee jaar uh, ziektewet. Als het alleen maar ja, om doorbetalen al gaat, dan is het tot aan toe. Maar ze moeten begeleiden, ze moeten reïntegreren. Ze mogen geen informatie krijgen van de bedrijfsarts. Maar ze zijn wel verantwoordelijk voor de vraag... dat zijn zaken die veel ondernemingen erbij krijgen... waar ze eigenlijk niet voor geëquipeerd zijn en die het anderszins heel erg duur maken. We moeten namelijk allemaal mensen voor in dienst nemen om dat te regelen. Terwijl dat vaak niet een bedrijfseigen activiteit is. Oh, je hebt nog een half minuutje, Sandra. Zijmer, want je zegt gewoon helemaal die zekerheden weg te nemen. Nee, maar ik zeg niet dat die zekerheid weg moet. Ik zeg dat je de verantwoordelijkheid voor dat hele re zoals we dat nu kennen, ja. dat we die weg moeten halen bij de werkgever. Gewoon, voer maar weer de ziektewet in. Denk nou ja, maar er maar in ieder, zo in ieder geval is so. zo dat ze het dat zekerheden ja. wel een nemen. Ze nemen gewoon toen naarmate mensen langer werken. En dat, dat, is, nou, dat is zo onlogisch. Dat hoeft onlogisch, niet. Dat dat hoeft daar niet. Dat hoeft niet. Ik vond het nou eind ja. liggen bij laten we de ziektewet weer invoeren, zei Paul Jekkers. Dan kunnen we daar op een later moment <lacht> nog weer eens over doorgaan. Heel erg bedankt. Sandra Flippen, Roe Jansen en Paul Jekkers. En zometeen het Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. Goedemiddag. Een hi. Hi. Um, paar interessante gasten over de Rabobank. Uh, de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten hierover. Het Openbaar Ministerie over de schikking die is getroffen. En uh, minister Dijsselbloem van Financiën. Prachtig. We gaan luisteren. Dank je wel. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal, Renate Evers. Bij een brand in een windturbine in Oldgensplaat in Zuid-Holland... is een monteur overleden. Volgens de politie wordt een collega van de monteur vermist. De twee waren in de ongeveer 80 meter hoge windmolen aan het werk... toen er brand ontstond. Volgens de brandweer lijkt het vuur inmiddels onder controle. De Rabobank heeft een boete gekregen van bijna 800 miljoen euro voor het manipuleren van belangrijke rentetarieven. Dertig medewerkers van de bank zijn waarschijnlijk betrokken geweest bij de zaak. In verband met de affaire is de Rabotopman Moerland per direct opgestapt. Minister Dijsselbloem respecteert die beslissing en volgens hem schaadt deze affaire opnieuw het vertrouwen in de financiële sector. Een rechtbank in Zuid-Afrika heeft twintig blanke extremisten veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 35 jaar voor hoogverraad. Ze wilden de ANC-regering omverwerpen en alle zwarte mensen het land uitjagen. Vier mannen kregen de maximale straf. Zij wilden ook oud-president Mandela vermoorden. Ze waren vorig jaar al veroordeeld, maar de strafmaat was nog niet bepaald.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 Oudpiloot Julio Potsch zit nog zeker een jaar vast. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops laat weten dat de rechters het voorarrest hebben verlengd. Potsch wordt ervan beschuldigd dat hij als legerpiloot betrokken was bij de dodenvluchten... waarbij tegenstanders van de Argentijnse dictatuur in zee werden gegooid. En ruim duizend mensen in Drenthe zitten zonder water na de storm van gisteren. Door de hele provincie zijn waterleidingen geknapt door omgewaaide bomen. Mensen kunnen gratis vijf liter flessen water ophalen. En waarschijnlijk heeft de helft van de getroffen Drenthe binnen een paar uur weer water uit de kraan. En dat zover het nieuws. En dan natuurlijk de verkeersinformatie John Saroka. Het is nog een vrij normale avondspits in totaal. 80 kilometer file zijn nog geen bijzonderheden. De langste file staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Kloppit 1 Dessen en 1 Brugge 5 kilometer. En op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijken is er ook 5. En verderop nog eens een keertje 6 kilometer. Tussen Hoogvliet en Knoopend Vaartplein.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 Goedemiddag, veel over de hoge boete van de Rabobank deze uitzending. 774 miljoen euro moet de bank betalen. En Louis Bontes is uit de PVV-fractie gezet, daar hebben we het ook over. En over het punt dat hij maakte, de ondoorzichtige financiële gang van zaken in fracties... daar praat ik na zessen over met SP-leider Emiel Roemer, want die heeft daar voorstellen voor. En Mart Smeets hoort u over de start van een nieuw basketbalseizoen in Amerika.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 Uiteraard zijn van de betrokken medewerkers de arbeidscontracten beëindigd... of zijn zij op een andere wijze bestraft. De Liborzaak wekt maatschappelijke verontwaardiging op. Ik heb daar het volste begrip voor en ik deel die verontwaardiging. Dat klemt des te meer omdat dit type cultuur... en het gedrag dat daaruit voortkomt... op geen enkele wijze past bij de normen en waarden van de Rabobank... als coöperatieve bank met een sterke maatschappelijke verankering. Namens de bank... En namens het bestuur wil ik een kristalhelder signaal afgeven. Een oprechte spijtbetuiging en een scherpe afkeuring over de ongepaste gedragingen. Nogmaals, het past gewoon niet bij de Rabo. Om deze woorden extra kracht bij te zetten heb ik als hoogste baas besloten om mijn functie neer te leggen. Voor mij is dat een kwestie van principe. Respect, integriteit en professionaliteit zijn de kernwaarden van onze bank samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat mensen van de Rabobank vanuit deze waarden opereren. Ik hecht eraan te benadrukken dat het gebeurde niet mag afstralen op onze ruim 60.000 medewerkers in binnen- en buitenland... die elke dag hun functie naar eer en geweten vervullen. Ten dienste van leden, klanten en de gemeenschap. Op hen ben ik trots en zij zorgen ervoor dat Rabobank goede dingen doet... en een betrouwbare en sterke bank is... Al oh, dus Piet Moorland eerder vandaag. Dat is te zien op de site van de bank. Uh, de schikking is onder meer met het Nederlands Openbaar Ministerie gesloten. Ik praat verder met de officier van Justitie, Thomas Bos. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de hoogte van de schikking uh, eigenlijk tot stand gekomen? Hoe kom je aan zo'n bedrag? We hebben onderzoek gedaan naar manipulatie van de Libor-tarieven. En we hebben daarbij ook gekeken naar de afdoening van het verleden door de Rabobank... We hebben ook meegewogen dat de Rabobank uitgebreid medewerking heeft verleend aan het onderzoek dat wij hebben ingesteld. En we hebben ook gekeken naar herstelmaatregelen ten aanzien van de compliance bij de Rabobank... die ook onder toezicht van de Nederlandse bank zijn getroffen. En wat bedoelt u daarmee dat niet meer kan gebeuren wat in die jaren is gebeurd? Namelijk het manipuleren van de rentestand? Precies dat voorkomen wordt dat in de toekomst zulke soort dingen nog weer zullen gebeuren. En daarnaast hebben wij natuurlijk ook naar de internationale ontwikkelingen gekeken en naar de schikkingen die door buitenlandse toezichthouders zijn getroffen. En uh, alles bij elkaar nemend hebben wij uh, gevonden dat uh, 70 miljoen een passende transactiesom is om deze zaak af te doen voor de Rabobank. Want dat is het bedrag hier, hè? maar de Rabo moet ook geld in andere landen betalen hiervoor, zoals Amerika en Engeland. Waarom is dat? De Libor is een wereldwijde rentestandaard en als je daarbij betrokken bent bij de samenstelling en van dat tarief en daarbij gaat iets mis, ja, dan betekent dat ook een wereldwijd risico op afrekenen als daar iets fout gaat. Ja, en, en dus ook daar wordt betaald. Is het totaal van de schikking dan ook komt hij in de buurt van de som van het voordeel dat de bank heeft behaald met het manipuleren van de rente? De Libor wordt vastgesteld doordat 16 banken daar eh, rentetarieven voor indienen en die vormen dan samen het Libor-tarief. En doordat het over een aantal schijven gaat en eh, met meerdere banken tegelijk wordt vastgesteld, is het eigenlijk nagenoeg onmogelijk om exact vast te stellen wat daar dan het voordeel voor is geweest. Dus vandaar dat wij dat niet hebben vastgesteld. Nee, en, en daar is ook geen slag naar te slaan? Nee, dat is, uh, dat is nagenoeg ondoenlijk. Ja, maar je kan wel zeggen dat ze er voordeel van hebben gehad? Um, dat is waarschijnlijk de intentie geweest. Maar het kan voor hetzelfde geld ook uh, zo zijn geweest dat dat elders in de bank tot nadeel heeft geleid. Dat maakt het zo moeilijk om dat exact vast te stellen. Op wat voor manier is het uh, bewijs verkregen voor deze manipulatie? Uh, wij hebben uh, informatie bij de Rabobank opgevraagd. Zoals ook internationale toezichthouders dat hebben gedaan. En op basis van uh, die informatie, en dan moet je denken aan uh, e-mails en dergelijke... Uh, hebben wij het beeld gekregen op grond waarvan we deze transactie hebben aangeboden. Ja, en, en er zijn ook mensen die die hebben toegegeven wat ze gedaan hebben? Er zijn, uh, er zijn handelaren en zogenoemde submitters geweest... die inderdaad hebben uh, gezegd dat ze uh, op deze manier... de ingediende rentestanden uh, vaststelden... en dat ze daarbij rekening hielden met de wensen van traders... terwijl dat niet uh, is toegestaan volgens de regels van de LIBOR. En Piet Moorland had het net over maatregelen die zijn genomen... tegen medewerkers die de boel gemanipuleerd hebben. Worden die ook nog strafrechtelijk vervolgd? Een uh, aantal medewerkers heeft de bank inmiddels uh, verlaten... Die... Medewerkers die waren betrokken bij de manipulatie van de Libor. En het is, uh, is nu uitgesloten dat die uh, alsnog nader door ons zullen worden onderzocht. En waar hangt dat vanaf wij dan? Moment, daar kunnen we op dit moment nog geen, uh, geen uitspraken over doen. Hoe, waarom niet? <laughs> Omdat wij daar nog uh, nader naar zullen kijken. Oké, okay, dus, dus het onderzoek gaat nog door? Zullen voeren. Ja, het onderzoek gaat nog door. Uh, hoort u mij verder niets over zeggen? Dat uh, is op dit moment niet aan de orde. We zijn op dit moment uh, blij dat we de uh, situatie voor de Rabobank hebben kunnen afronden met deze transactie. En de Rabobank Ja. Verder kan maar, dat, maar dat wil dus niet zeggen dat individuele medewerkers uh, uh, daarmee ook uh, klaar zijn? Uh, niets is uitgesloten. Ook Thomas Bos, uh, dan komen we daar vast nog later op terug. Als u daar iets meer over kan zeggen. Dank u wel voor dit moment. Graag gedaan. Thomas Bos was dat van het Openbaar Ministerie. Na vijf uh, meer over de Rabobank trouwens... dan de minister van Financiën, Dijsselbloem. Het opruimen na de storm van gisteren gaat door, ook vandaag. Uh, schade wordt natuurlijk hier en daar gerepareerd. Jeroen de Jager is naar het noorden afgereisd. Uh, Jeroen, waar ben je op het moment? Ja, in Friesland, in dat noorden. En ik ben hier uh, gaan rondrijden, Lucelle. Gisteren in Drenthe in geweest. Ik heb het westen natuurlijk gezien uh, van het land. Maar het ziet er hier heftig uit hoor. Uh, ik heb het gevoel, hier zijn echt duizenden uh, bomen omgegaan. Uh, ik heb net bijvoorbeeld een huis gezien waar een boom op was gekomen. Waar hijskranen bezig zijn, hoogwerkers, om die bomen af te halen. Kortom, die schade is best enorm. We hebben de verzekeraars vandaag horen zeggen... 100 miljoen euro waarschijnlijk. Dus daar zijn ze nog wel even zoet mee. En hier ook. Ik ben in Noord-Burgum, is het hè? Bij Tietjergstadiel in Friesland. Bij, uh, bij de dakpannen specialist. Uh, je ziet het hier ook in de krant. Uh, de Leeuwarden Courant die schrijft zes pagina's vol over die, over die storm van gisteren. De storm Christian wordt hier genoemd, naar uh, Duits voorbeeld. In de krant hier bombardement van balken en dakpannen. En daar heeft u uh, heel veel profijt van, mevrouw de graaf. Ja, we hebben het op het moment heel erg druk. Hoe, wat is druk? Gisteren las ik in de krant... want u staat zelfs op de voorpagina van de Leeuwarden Courant. Daar ging mijn kopje trouwens uh, naar beneden... Maar maar uh, stormlopen op de dakpannen, gisteren 400 klanten, hoeveel ja. vandaag? Nou, ik denk vandaag wel uh, 600, 700. 600, klanten, ja. dus... Uh, en we zijn er nog niet vandaag. Nee, precies, nee. het gaat ja. door tot 9 uur als uh, u een uh, beetje zin heeft. Ja, ja Nee, u houdt niet op, op. want nee. uh, 300 soorten pannen. Wat zegt u? Mijn auto die staat helemaal op het parkeerterrein, bij de stoplichten. Okay. Zo druk is het met de auto's hier op de, op de weg. Je kan niet nergens zijn auto kwijt. Nee, precies. Nou, daar gaan we, uh, Lucella uh, verslag van doen... wat hier uh, zich afspeelt bij dit bedrijf. Uh, en ook wat de mensen allemaal hebben meegemaakt... die hier hun dakpannen komen uh, halen. Jeroen de Jager vanuit Friesland. Uit een groot onderzoek blijkt dat Nederlandse musea 139 kunstwerken met een problematische herkomst hebben. Het Haagse gemeentemuseum bijvoorbeeld heeft er 19, het Stedelijk 16 in Amsterdam. Werken van Matisse, Kandinsky, Israëls of Ferdinand Bol, oorspronkelijk in bezit van Joden, maar tussen 1933 en 1945 zijn ze die op verschillende manieren kwijtgeraakt. Een verslag van Matthijs van de Wiel. Sommige kunstwerken zijn door de nazi's gestolen. Andere zijn nooit meer opgehaald, vertelt hoofdonderzoeker Rudy Eckert. Joodse eigenaren hebben sommige stukken bij hun buren of vrienden in bruikleen gegeven. omdat ze moesten vluchten. en zouden na de oorlog wel weer ophalen. Zijn natuurlijk nooit meer teruggekeerd. Die mensen hadden op een gegeven moment een gewetensprobleem. hebben stukken naar een museum gedragen. Uh, van. Dan is het in ieder geval zeg maar, in bezit van de gemeenschap. Uh, want ik weet niet wat ik ermee moet doen. Er zijn ook stukken die door de Joodse eigenaars onder druk zijn verkocht. Omdat ze snel geld nodig hadden. Bijvoorbeeld om te kunnen vluchten. En dat niet alleen tijdens de oorlog... Ook de periode daarvoor is nu onderzocht. Vanaf 1933 zijn er in Duitsland uh, Joodse collecties in beslag genomen. En er zijn soms veilingen daarvan georganiseerd. Veilingen waarop kunsthandelaren uit de hele wereld zaten te bieden. Ook Nederlandse kunsthandelaars. Ook Nederlandse kunsthandelaars. daar tegen een prikkie mooie stuk hebben gekocht. Inderdaad. En die zijn weer in collecties gekomen. Niemand had daar toen blijkbaar grote problemen mee. Maar het, nu beginnen we steeds vaker te ontdekken... wat er op die manier de voorgeschiedenis is van stukken in musea. Kun je het museum nog kwijt? Nemen, zoveel jaar later... terwijl ze het niet rechtstreeks... toen in die periode gekocht hebben. Nee, je kunt dat uh, in principe... Uh, zeker niet de musea van uh, nu kwalijk nemen. Wat mij zelf uh, eigenlijk het meest verbaast... is dat in de jaren 30... Uh, veilingen die echt ook werden aangekondigd... als liquidatie van die en die verzameling... dat daar niet alleen musea... maar ook zelfs Joodse kunsthandelaren... rustig kochten. Dat verbaast mij altijd uh, heel erg... maar het is wel het geval. Ja, dan kun je de musea niet kwalijk nemen... als ze het ook deden, bedoelt u? Nou... Uh, Laten we zeggen, het is blijkbaar een andere moraal... die wij nu niet helemaal kunnen volgen. Er valt ze vaak niks te verwijten... maar ze zijn het wel kwijt op het moment dat het wordt opgeëist... door nabestaanden. Uh, ja, ik verwacht uh, dat er natuurlijk toch wel uh, weer een uh, reeks uh, claims zal komen. Een aantal zaken waar uh, uh, het heel duidelijk is... wie is de vroegere eigenaar geweest... is al contact opgenomen met erven als we die kennen. Maar uh, uh, in andere gevallen is het ook een verzoek om uh, reacties. Bij eerdere onderzoeken zijn duizenden stukken... al eerder dus getraceerd... in sommige gevallen ook teruggegeven... in ieder geval onderzocht. Hier komen er 140 bij. De 140 laatste. Hoewel u het nooit zeker zult weten, hè? Nee. We weten het nooit zeker, want eh, morgen kan er bij iets... waar we nu geen aanwijzing in gevonden hebben... kan opeens opduiken dat er iets mee aan de hand is. Dus zeker weten doen we het nooit. Het is een harde klap voor musea als het eh, Stedelijk Museum in Amsterdam... of het Haagse gemeentemuseum. Het is, eh, het is een klap, maar eh, aan de andere kant... ook die musea willen eigenlijk wel eens voor zichzelf het, eh, zeg maar het maximale doen... om schoonschip te maken met het gevoel van... wij zitten opgestolen waar. We horen een verslag van Matthijs van der Wiel. Dan de verkeersinformatie, John Sohoka. Er zijn 30 files, goed voor 108 kilometer. Het is een vrij normale avondspits. De meeste vertraging staan, is bij Utrecht en bij Rotterdam. Er zijn nog geen bijzonderheden. De meeste langste files staan op de A1... van Amsterdam naar Amersfoort, bij Muiden, 5 kilometer. Verderop nog eens een keertje 9 kilometer... tussen Bladikim en Afrit Buntschoten. En dan de zuidkant van Rotterdam op de A15... vanuit Europoort richting Rotterdam. Daar staat tussen Hoogvliet en Knoop het 6 kilometer. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1 Journaal. Het was even een hele toestand bij het Van der Valk Hotel in Vught vanmiddag. Um, er werd een man gezien, een vuurgevaarlijke man uh, in de buurt of bij dat hotel. De politie rukte daarom massaal uit. De politie was de hele dag bezig die man te vinden, maar dat is niet gelukt. Zo zag verslaggever Martijn van der Zanden. Even rustig een kopje koffie drinken hier in het hotel zat er vanmorgen niet in, zegt de politie. Ja, vanmorgen rond half elf kregen wij een melding van collega's dat uh, hier een uh, verdachte uh, rondliep. Die verdachte is uh, veelal gevaarlijk en dat is de reden geweest dat wij een grote zoektocht uh, op taal hebben gezet. De gasten in het hotel hadden natuurlijk snel door dat er wat aan de hand was. Maar wat precies, dat was niet meteen duidelijk. Nee, wij waren midden in een, een belangrijke sessie, be, sessie bezig eigenlijk. En op het moment dat we ons uh, ja, daarmee bezig waren liep er ineens iemand binnen, dat was raar. En uh, die man stelde zich ook niet eerst voor. Dus we dachten eerst van wie is dat? Maar uh, die meneer zei nou ja, uh, er is iemand in het gebouw waarschijnlijk en uh, met vuurwapen gevaarlijk. Dus we moeten nu iemand gaan oppakken en blijft u vooral zitten. Maar ja, later moesten we dus toch weg. Nou, in het begin was het ook lagerig. Want dan denk je, oh, dat is een ontruimingsoefening. Maar toen we zagen dat ze met mitrailleurs en met bivakmutsen buiten stonden, dacht ik nee. En ook binnen het gebouw, dachten nou, dit is wel serieus. Ja, en serieus, dat was het ook. Volgens de directeur van het hotel... is de verdachte op verschillende plekken in het hotel gezien. Bij de hoofdingang van Hotel Vught. Bij het sportcentrum uh, Fit In. Bij ons spelt om achterin. En bij de wellnesskliniek... Uh, uh, Ali Zone, is die ook gesignaleerd. Om en rond het water daar. Wat, wat deed die man daar? Was die gewoon gast bij u? Uh, we hadden het idee dat hij iets, iets, iets zoekende was. Iets, iets, iets, een vreemde meneer. Ja. Die na de rand naar beneden het eh, eh, laatst gezien binnen, dus we gaan er maar vanuit dat hij nog binnen is. En dat hij binnen zou zijn, ja, daar ging de politie dus ook van uit. De zoektocht die is binnen begonnen eh, door het arrestatieteam. Er is eh, ruimte voor ruimte gekeken waar die eh, verdachte zou kunnen zijn. Het is een flink hotel, 130 kamers, 21 zalen. Ja, dat is ook een van de redenen geweest dat het wat langer heeft geduurd. Er moet uh, Zorgvuldig uh, wordt er te werk gegaan door collega's en dat is ook de reden geweest dat het uh, wat langer heeft geduurd. Niemand aangetroffen en nu? Nee, er is niemand aangetroffen en de actieve zoektocht naar de verdachte in deze omgeving is gestopt. Het is nog steeds een verdachte die wij zoeken, dus in die zin ja, blijven wij zoeken natuurlijk naar die verdachte. Ja, want hij is natuurlijk wel gezien hier. Ja, hoe groot is de kans dat hij hier nog ergens in de buurt is? Nou goed, uh, we hebben hier een, een, een gebied afgezet waarbij de verdachte uh, hebben gezocht. Daar is hij niet aangetroffen en dat was het gebied wat wij voor ogen hadden waar hij zich mogelijk zou kunnen bevinden. Ja, en uh, simpelweg komt er nu op neer dat hij zich overal zou kunnen bevinden, dus daarom is hier de actieve zoektocht gestopt. In feite gewoon ontsnapt. Daar kun je van spreken, inderdaad. Wat gaan we nu verder doen? Nou, zoals ik al zei, er wordt uh, is gestopt met de actieve zoektocht. Uh, maar er zal nog wel verder gezocht worden naar de verdachte. En hoe dat precies gaat, dat is uh, iets wat ik nu niet weet op dit moment. Wordt er bijvoorbeeld nog een, een foto verspreid? Mogelijk, maar dat zijn allemaal dingen die ik niet weet, nee. Dat wordt nog besloten. De politie druk bezig dus bij het hotel in Vught het Van der Valk Hotel. De vuurgevaarlijke man is nog niet gevonden. Gerrit Hiemstra is hier voor het weer. Goedemiddag Gerrit. Goedemiddag. Um, nog even over die storm van gisteren. Jeroen de Jager had het net over Christian, Want zo noemen ze de storm in Duitsland. Ja. In Engeland heette die Jude volgens mij. Waarom hebben wij er eigenlijk geen naam voor gegeven? Nou, wij, ja, dat is bij ons niet gebruikelijk om dat te doen. Uh, in Duitsland bestaat het al heel lang. Uh, ik geloof al sinds de vijftiger jaren. Dat ze, dat ze al namen geven aan zowel hoge drukgebieden als aan lage drukgebieden. En volgens mij is het zo dat in Engeland is die gekoppeld aan de naamdag van een heilig of zoiets. Ik weet niet precies uh, welke, maar... Jude. Uh, die, die <laughs> ja, die zal het zijn. Ja. En wij doen dat gewoon niet. Wij nee. zijn daar een beetje te nuchter voor. Ja, kijk, uh, in, in Duitsland... Of, het is eigenlijk ontstaan... eigenlijk uh, binnen, de uh, binnen de meteorologische wereld... om in de communicatie onderling... tussen meteorologen... die depressies, die lage drukgebieden... wat uit elkaar te kunnen houden. Nou is het zo dat het in de normale weerberichten niet vaak over lage drukgebieden gaat. Uh, tenminste, de weerberichten zoals wij die doen. Dus heeft het ook niet zoveel zin om de naam aan te koppelen. Maar voor de liefhebbers, uh, je kunt het naam kopen in Duitsland. Dat kost voor een lage drukgebied 199 euro. Oh. Hoge drukgebieden zijn wat duurder. <lacht> Want die, ja. die, die, die leven meestal wat langer. Dus die zijn 299 euro. 299 euro, <lacht> mooi verjaarscadeau. Ja. Um, Gerrit, wie, wie weet doen we dat later voor jou nog eens een keer. Uh, de, kom werd. de komende dagen, wat krijgen we voor weer? Nou, het is uh, een, een wisselvallige uh, periode waar we in zitten. En dat betekent dat er af en toe dagen zijn waarbij het droog is. Waarbij het eigenlijk best wel lekker herfstweer is. En af en toe dagen waarbij het uh, wat, wat kan regenen. Nou, dat is dus wat ons de komende dagen te wachten staat. Morgen is een dag waarbij het grotendeels droog is. In het noorden van het land, daar zou een enkele buik kunnen voorkomen. Maar in de rest van het land is het gewoon prima weer. Met regelmatig wat zon, af en toe ook wolken natuurlijk. Temperatuur zo'n 13 graden. En dat is precies het gemiddelde voor deze periode van het jaar. Donderdag krijgen we dan wat regen. Temperatuur verandert niet echt. Nou, en daarna blijven we een beetje die afwisseling houden van regen en droge perioden. Gerrit Hinkstra. Het is acht minuten voor vijf. Little Talks nu of Monsters and Men. Het NOS Radio 1 empty house. So hold my hand, I'll walk with you my dear. The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 to show Don't listen to We'll carry our safe to shore. nummer van vorig jaar doet denken aan de sportzomer Dood aan Amerika. Tijdens het vrijdagmiddaggebed en ook bij andere grote bijeenkomsten in Iran wordt het vaak gescandeerd. Alleen nu heeft de nieuwe president Rouhani gesuggereerd dat het land zulke leuzen wellicht niet meer nodig heeft. Thomas Erdbrink, onze correspondent in Iran. Thomas, waarom komt hij daar nu mee Rouhani? Nou, meneer Rohan wil natuurlijk betere relaties aanknopen met de Verenigde Staten. Dat heeft hij de afgelopen maanden in ieder geval heel veel gezegd. en heeft zich er heel erg voor ingezet. Hij heeft een telefoongesprek gevoerd met president Obama. En ja, dat komt natuurlijk onhandig uit als thuis uh, de hardliners uh, heel hard de hele dag dood aan Amerika roepen. Nou, daar is hij niet blij om, hij heeft gezegd. Op een subtiele Iraanse wijze is het niet beter als we met daden onze buitenlandpolitiek bedrijven in plaats van met slogans. En krijgt hij daar steun voor? voor? Voor deze poging, maar ook voor de anderen... om die relaties met het Westen te verbeteren en dan vooral met Amerika? wel van gewone mensen. Die hebben ten eerste massaal gestemd en die zijn ten tweede al jarenlang uh, die ideologische uh, problemen tussen Iran en Amerika helemaal zat. met hier ook gewoon een ijskast, een auto en een goede opleiding en een goede relatie met het buitenland. Uh, maar ja, de Iraanse hardliners die heel erg machtig zijn, uh, uh, die zijn het absoluut niet met hem eens en die doen werkelijk alles om dood aan Amerika, de slogan maar levendig te houden. Er hebben zelfs een wedstrijd uitgeschreven waarin iedereen met video Gedichten en nou ja, net geen dansjes, maar zelfs kan symboliseren hoe goed het wel niet is om dood aan Amerika te roepen. En die wedstrijd, daar kan iedereen aan meedoen, ook mensen uit Nederland. En de hoofdprijs is 4000 dollar. Dollar, Amerikaanse dollar, dat dan nog wel? Of is het omgerekend? Het is omgerekend. Ja. En kan de president zoiets tegenhouden? Eh, nou ja, dit, het laat gewoon heel erg zien eh, de, de limiet van de macht van president Rohani. Hij kan het in principe niet tegenhouden, maar hij heeft wel een succesje geboekt. Het eh, hardliners hadden allerlei eh, billboards opgehangen in de stad de afgelopen eh, dagen waarop eh, Amerikanen stonden afgebeeld als, als, als militairen of met, met aanvalshonden. Eh, en daaronder stond een soort tekst van onderhandelen met Amerika is eh, daarbij zijn wij het schapen en is Amerika de, de, de wolf. Eh, dat soort zaken. Nou, die billboards allemaal naar beneden gehaald, dat is een teken dat uh, ja, er toch wel wat belangrijke mensen de politiek van Rohan niet steunen. Maar ja, het feit dat die doelbord ook zomaar kunnen worden opgehangen laat ook zien dat die macht van die hardliners, die overigens op 4 november weer uh, heel hard dood aan Amerika geroepen, want dan wordt hier de verjaardag van de overname van de Amerikaanse ambassade van 34 jaar geleden geveerd toen de Iraniërs de Amerikaanse ambassade bezetten. Nou, uh, die hardliners, ja, die weten van geen ophouden, die willen gewoon ja, vanmorgen, volgende s'avond slaan. Dit kunnen we roepen. En zullen dat in ieder geval dus 4 november weer doen. Dank voor jouw verhaal. Thomas Erdbrink hoort u vanuit Iran. Elke werkdag. BNN Today. Oh, hier staat een bingo-molen. Er zitten 10 ballen in. Die zijn genummerd 1 tot en met 10. ballen. voor <laughs> de 3, tot is dus de 33, want die is ooit weggerold. S'avonds om half 9. Ja, radio 1. Ja, daar is hij al de eerste En Het is. Nummer, Nummer 2. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ik moest wel genieten van, want ik maakte inderdaad ook nog een val start... En dacht, toen dacht ik eigenlijk nog van, het zal me toch niet gebeuren... dat ik zo meteen eruit geschoten word. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goed slapen is een kunst, met uw bed als basis. Kom naar de Poelman-expositie en ontdek hoe onze Hollandse meesterwerken... uw slaapcomfort verhogen. Vakmanschap in elk detail en liefde voor het ambacht.